Zeven uur door Almegens met het NOS-journaal. Nederland gaat de Olympische Winterspelen in Rusland niet boycotten, dat zegt minister Timmermans. Hij reageert hiermee op berichten dat de Duitse president Gauck en de Franse president Hollande weg zouden willen blijven vanwege de mensenrechten situatie in Rusland. Timmermans vindt het veel belangrijker om met de Russen in gesprek te blijven. Wegblijven uit Sochi zal volgens hem niet helpen om Rusland op een beter pad te krijgen.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 Mensen met een bijstandsuitkering mogen als tegenprestatie ook mantelzorg verlenen. Bijvoorbeeld aan een familielid of zieke kennis. Dat heeft staatssecretaris Kleinsma gezegd in de Tweede Kamer. In de Kamer wordt de hele dag gesproken over strengere regels voor de bijstand. Zo moeten mensen in ruil voor hun uitkering voortaan een tegenprestatie leveren. In de wet staat ook een wachttijd van vier weken voordat een bijstandsuitkering kan worden aangevraagd. Wie in die vier weken geen baan kan vinden, krijgt met terugwerkende kracht een uitkering.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 Dit was het NLB Journaal. ANRB Verkeersinformatie. De avondspits is eigenlijk overal wel voorbij. Er zijn nog wel wat ongelukken gebeurd in de staart van de spits. En daardoor staat er nu file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen. 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Den Haag richting Utrecht. Op de hoofdrijbaan bij knooppunt Lunette. 5 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar afgesloten. A50, Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en Ravenstein. Vijf kilometer na een ongeluk. Beide rijstroken zijn dicht. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Donderdag 19 december zijn we de live vanuit de Gashouder in Amsterdam... met de Sterghouden Gouden Lookie 2013. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenloekie.nl en stem. Kijk op 19 december half negen naar de live show op Nederland 1.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 En u betaalt geen verzendkosten. Bestel dus snel op librus.nl. Dit is Radio 1, de NTR. Ken yes, Dames en heren, goedenavond. Onze gast. Is een componist die een voorliefde heeft voor historische figuren als Johanna de Waanzinnige en Suster Bertken en nu heeft hij zich laten inspireren door de grote schilder Jeronimus Bosch bijgenaamd de Duvelmaker voor wie hij dit jaar het Bosch Requiem schreef dat om middernacht wordt uitgezonden op Nederland 2. Hier is Robert Zuidam. Uw presentator is Jenny Brouwer. Ja Rob, je hebt soms uh, moeite met het halen van de deadline, heb ik begrepen. Oh, is dat zo? Ja, ah. dat vertellen ze allemaal. Ah. En uh, de volgende anekdote doet de ronde. Iedereen was naar jou op zoek. Het orkest uh, moest gaan repeteren. Maar het laatste deel van de compositie ontbrak nog steeds. Er werd al dagen gebeld en gemaild. En uh, heel Amsterdam was in paniek. Totdat eindelijk jouw vrouw opnam... En zei: Oh, Rob, die is er niet. Die is uh, de kip aan het voeren. Ja, dat moet gebeuren elke dag. Terwijl daar een heel orkest <laughs> zitten was. Ja, maar dat was, dat was een samenloop van omstandigheden. Ik ging niet wachten tot Je ze kent bellen. deze anekdote, begrijp je? Ja, ja, ja, ja, dat was Rijnbert, Rijnbert de Leeuw die, ja. uh, die belde. En het was, was gewoon net toevallig. Het was een, ja, nogal een grote tuin. Dus het duurde zo 50 meter ver voordat je bij die kippen was. En hoeveel kippen heb je dan? Drie. drie. Oh drie maar? Ja, ja, dat klinkt alsof ik een hele farm heb of ja, zo. Maar... <laughs> maar die hebben een beetje aandacht nodig en zo ook. En kijken of ze eieren hebben gelegd en dat soort, uh, dat soort dingen. Maar Rob, zou dan, kan dit? Dat je een heel orkest laat wachten op zo'n laatste deel van die compositie? Nou, kan dat. Het kan wel, want is, uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Ja. Ik, ik heb zelf, ben ik dus de mening toegedaan van het is... Uh, ja, het is af als het helemaal af is. En, en uh, ik ben altijd toch ook wel heel handig in, in uh, mensen die een lastige partij hebben. Vokale partijen, de zangers en zo, die krijgen dat allemaal al veel langer van tevoren. En dat was een beetje wel een... Dat, dat stamt uit, een, uit een, een ding wat ik deed voor de, voor de Nederlandse opera. Mm -hmm. Dat heeft ook wel een beetje... Het is een beetje in de hand gewerkt ook wel door de bibliothecaris van, van de opera. Want die begon mij twee jaar van tevoren eigenlijk al te vragen... wanneer hij de partijen kon verwachten. <laughs> en op dat moment... Moest ik dus eigenlijk nog aan het stuk beginnen. Uh, eigenlijk laat dat maar even weten. Bibliothekaris dus maar weer te Nee, Maar daar is een soort van ding, een soort van correspondentie over. Van dat, ik, dat ik ook had van ja, weet je, de, de, laat, me het, laat me toch gewoon met rust en laat me mijn ding doen. Dus er was al van begin af aan uh, sprake van ergernis begrijp? Ik nou, ergernis was het niet, maar, maar onbegrip mijnzijds, zeg maar. Van ja, dat, dat ik, ik kan ook klok kijken en ik weet hoe laat het is. En uh, en, en ik had zelf had ik zoiets van als ik nu vandaag, vannacht en een deel van de volgende dag nog aan dat vijfde deel werk, is het zeker helemaal goed. Ik kan het op een gegeven moment. Ik kan ook gewoon uh, op die verzendknop uh, drukken en uh, nou zoek het maar uit. Maar moet zo het ben ik dan, dan. Het moet wel goed zijn, anders ja. heeft het toch geen zin. Want waar zit het hem dan in? Wat jou betreft, dan is het echt nog niet af. Of heeft het ook een beetje met ergernis te maken? Van ik doe het in mijn tijd. En het nee, het heeft, is... heeft niks recalcitrans. Het is gewoon van dat ik weet dat het nog niet goed is. En dan, dan moet ik daar gewoon. Ik, en dan moet ik daar gewoon tot, tot, in, uh, tot het uiterste aan, aan blijven pielen en rommelen. Uh, voordat ik dat uit handen geef. En ik moet zeggen, er is natuurlijk ook ergens wel iets dat ik. Uh, ja, als je het dan uh, verstuurd hebt uh, naar, je copy, naar de kopiist naar en, naar, en naar de muzikanten En, en zo, de bibliothecaris. En, en de bibliothecaris, dan, dan is het weg. Dan kan je er niks meer aan doen. En dat, dat, dan, uh, dat is eigenlijk een punt dat waar bij mij altijd dan een ongelooflijke machteloosheid en twijfel toeslaat. Nee, dat van, is het. Van, van Was dat nou eigenlijk wel? Uh, en tegelijkertijd is het ook heel geruststellend... want als het dan eenmaal uit je handen is... van ja, heel veel kan je er niet meer aan doen dan. Ja, ja, maar dan is het dus definitief. En zolang <kijkt> ja. jij nog die laatste draadjes in handen hebt... Ja. kan je er nog steeds wat aan veranderen. Ja, en het is natuurlijk ook heel erg een vraag van... wanneer is een stuk muziek af? Ja, want jouw collega Pierre Boulez... die verandert zelfs als het stuk al af is. Toch ja, nog dingen? Die, die breidt er dan nog even een paar minuten aan en zo. Dat is natuurlijk ook... Ja, dat is, dat is ook een... een, een dat, blijft, dat is altijd toch wel een beetje een, een, een ongoing process. Als ik stukken hoor die al van wat langer dateren en zo. Dan, um, als ik daar dan echt mee zou beginnen. Dat ik denk van nou, dat is wel leuk. Maar daar zouden een paar kleine dingetjes aan moeten veranderen. Uh -huh. dus dan is het helemaal oké. Okay. Voordat ik het weet ben ik dan gewoon een heel nieuw stuk aan het maken. Want dan, dan haal je dat dan ra, al die, die... Dat hele rafelwerk dat... dat komt weer allemaal uit elkaar. Ah. En dat, nou ja, dat wordt dan een pijn. Ook. Dus als het aan jou zou liggen, dan zou je blijven veranderen ook. Eigenlijk wel, ja. Ja. <laughs> ja. En, en heb je dat gedoe met die kippen ook nodig... om er dan even bij weg te lopen? Werkt dat? Um, nou ja, dat is natuurlijk ook... Dat is voor een deel is dat je jezelf voor de gek houden. Want bedoel, ik weet natuurlijk wel degelijk dat er een druk op staat. En ik weet van wanneer die, wanneer die, wanneer die uitvoering is... wanneer de eerste repetities beginnen... En, en, Um, dus dat maakt verder maakt dat eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Maar het is wel, uh, het, het is wel prettig om, om je dan gewoon. Uh uh, nou ja, alleen te wanen, zeg maar. Hmm. Want als ik nog in Amsterdam zou zitten, dan... dan ja, dan zitten ze vanaf de Nieuwmaart... was dat waterlooplein dan toch angstvallig dichtbij. <lacht> <lacht> Voor je twee staat hij bij op de stoel. Ja, precies. Dus, dus en nu dat, kan het niet gebeuren. Dat, dan moet hij toch gewoon een paar weer in het, de auto zitten... en gaat hij nadenken, wat ben ik nou toch eigenlijk aan het doen? En zo. Dus dan, dat is veiliger. Nu heb je teruggetrokken op het Vlaamse platteland... met vrouw en kinderen. Ja, ja. Sinds zeven jaar, geloof ja, precies, ik. Hè? Ja. Nadat je toch ook nog negen jaar... Was het negen jaar, New York? Ja, jaar of negen heb ik in New York gewoond. Ja. En dan hier op de Nieuwmarkt in, in Amsterdam. Ja. Waar ik je ooit, ik geloof dat het 20 jaar of 18 jaar geleden is. Bij een van je allereerste werken, Freeze was dat. Een uh, opera over Patricia Hurst. Ja. De miljonairsdochter ja. die ontvoerd was. Goed, zoveel jaren later. En uh, twee kinderen rijker en heel. Ik geloof dat je inmiddels zes opera's hebt geschreven. En ja. heel wat composities op je naam ja. hebt staan en prijzen hebt gewonnen. Hoe werkt het eigenlijk als we het over het nieuws hebben? Ja. Um, als je daar midden in New York hebt gewoond en hier op de Nieuwmarkt... komt het nieuws nu op een andere manier ook uh, naar binnen of is dat onzin? Um, nou, ik denk eigenlijk, eigenlijk niet in de zin van... ik heb daar gewoon ook high speed internet en zo. Dus, dus als er iets gebeurt... Uh, uh, dan, dan weet ik dat net zo snel als, als ieder ander. Dus in dat opzicht maakt het helemaal niks uit. Um, je hebt wel het, het, het, het ver van mijn bed show gevoel Dat heb je natuurlijk wel veel, veel sterker. Als je daar zit. Ja. Ik onderbreek jou even. Want, we gaan handballen. Uh, we gaan handballen. Daar had ik jou al op voorbereid. De oranje vrouwen zijn doorgedrongen tot een knock-out-fase. Dat betekent drop of dronder. Richard van der Made. hoe is het daar? Ja, dat zijn vaak de mooiste wedstrijden natuurlijk. Alles of niets. Maar Nederland stelt toch een beetje teleur in deze achtste finales in Belgrado. De time-out van Brazilië zit erop. De tussenstand is 23-20 in het voordeel van de Zuid-Amerikaanse vrouwen. En wat opvalt ook weer in de tweede helft dat het spel wat onrustig is. Het is rommelig, zelfs bij vlagen slappe Tempo ligt niet erg hoog aan de Nederlandse kant. En dat is juist het handelsmerk van deze jonge ploeg. Gemiddelde leeftijd, 23 jaar. De snelle tegenaanval, omschakelen van balverlies... naar Bal bezit. Die balletjes hebt tussenuit plukken. En dat lukt Nederland te weinig. Nu Jankovic, de kiepster die erin is gekomen voor Marike van der Wal. Die teleurstelde in de goal. Zij heeft een aantal goede reddingen verricht. Terwijl nu een twee minuten tijdstraf wordt uitgedeeld aan hoekspeelster Luciano. En dat is altijd in het nadeel natuurlijk van de Nederlandse ploeg nu in dit geval. Want dan sta je twee minuten in ondertal. Aan de andere kant is er ook bij Brazilië zojuist een speelster uitgegaan. En dus het is het op dit moment op de vloer 5 tegen 5. Hoe lang hebben we gezien? 17 minuten, dat betekent nog 13 te gaan in deze achtste finales. En uitschakeling dreigt dus voor de Nederlandse ploeg. Aan de andere kant, het kan soms heel erg snel gaan in het handbal. Nu weer een twee minuten tijdstraf voor Nederland. Dat is niet best voor Yvette Brog. Zij moet eraf en dus staat Nederland nu nog maar met vier speelsters op de vloer tegenover vijf van Brazilië. 23-20 is de tussenstand. Het kan nog steeds, het is razendspannend. Maar in de tweede helft staat vooral Brazilië dus steeds aan de leiding. En met vier speelsters zal dat moeilijk gaan, Richard van der Maden. We horen straks uh, de einduitslag, neem ik aan. U luistert naar uh, Kunststof en vandaag is Rob Zuidam onze gast. Hij is componist en een grootheid op zijn gebied. Over de hele wereld uh, worden zijn composities uitgevoerd. De criticus van Der Spiegel omschreef hem als... Een genialischer hoed... Waarom eigenlijk? Ik heb geen idee. Maar ik vond het echt mooi, mooi klinken. Ja. Ik denk dat, dat in het Duits wel een dat het positief bedoeld is dag. mag Duits. ik dan toch hopen? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar ja, ook, ook als het niet zo was, vond ik het nog wel uh, het lijkt me geweldig van. als ze dat over je zeggen. Nou, en nu is er uh, na het requiem van Mozart, Verdi en Foré ook een requiem van uh, Rob Zuidam. Een requiem voor uh, Jeroen Bos heb je uh, gecomponeerd. Um, begin november wereldpremière in uh, de stad van Jeroen Bos. In Den Bosch, in de sint janskathedraal kathedraal Die prachtige kathedraal daar. En, um, uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor... en het asco Schoenberg ensemble onder leiding van Rijmer de Leeuw. En vanavond, en daarom zit je hier... want we dachten, daar willen we de aandacht op vestigen. Vanavond is het Requiem te zien op televisie... Eh, bij NTR Podium op Nederland 2 om 5 voor 12. Goed, een Requiem componeren... voor een uh, man die al uh, 500 jaar geleden gestorven is, toch? Ja. ja. ja. Uh, waar begin je dan? Um, nou, ik begin dan... Uh... Ja, met te denken over wat ik zou willen maken. Wat, wat, wat, uh, uh, ik probeer er ook een beetje een, een, een beeld van te krijgen... wat er van me verwacht wordt en wat, wat de mogelijkheden zijn... muzikaal, qua zangers en qua instrumentatie. En... Want dat is dan allemaal duidelijk. Je hebt deze solisten, dit ja. hoor... Ja. Ja, en deze muzicien? Dat was, dat was al in, in een veel vroeger stadium was dat uh, duidelijk. En mm -hmm. die, die zangers, die solisten, die, die mocht ik zelf uitkiezen. Dus oh. dat, was, dat, was heel erg, uh, dat was heel erg fijn. Uh, dus daar heb ik allemaal mensen uh, voor genomen... Die, waar ik al mee gewerkt heb en waar ik, die ik heel goed vind... waar ik heel veel vertrouwen in heb en... en uh, uh, ja, dat, dat is dan heel, heel prettig. Jouw muzen uh, zitten nou. zelfs tussen, maar daarover spreken we later. Oh, ja. <lacht> maar eerst even over Jeroen Bos, want <lacht> okay. je, je krijgt dan dus de opdracht, maak een requiem voor Jeroen Bosch. Ja. Um, ho, hoe vertrouwd was jij met de schilderijen van Jeroen Bosch? Uh, een beetje. Ik zal nou helemaal niet gaan doen alsof ik daar een expert in was. Mm -hmm. of zo, maar maar uh, ik was daar wel al, daarvoor ook al, door gefascineerd. Ja? Van, wat zijn dat voor een... Ja, wat zijn dat voor een rare schilderijen... en waarom doet, deed niemand verder in zijn tijd vergelijkbare, vergelijkbare dingen? Um, dus dat was... Dus gedrochten van mensen, half mens, half dier. Ja, ja. Uh, Je ziet natuurlijk wel van die, van die gargoyle-achtige dingen... In, in, van die gotische bouwwerken, middeleeuwse dingen en zo. Uh, al die draken bovenop de Notre-Dame mm -hmm. in Parijs en zo. Maar hij is dan toch weer een, uh, ja, een beetje een soort uh, laat Dali is het ja, eigenlijk. Ja. Uh, van het is van voren een, een mens en van achter een kreeft en dat ziet er allemaal, het oogt allemaal heel natuurlijk alsof het zo zou kunnen bestaan en hier over de tafel zou en kunnen. ondertussen is het, is het heel wild. Is het is het heel raar, ja, ja. Het is heel raar. Um, dus daar was wel een, een, uh, meteen ook wel een, uh, uh, een, een aanknopingspunt in die, in die, in die schilderijen vond ik van dat ik, uh, alhoewel het natuurlijk ook zo is... Dat, dat dingen, muziek en beeld, dat laat zich heel slecht... echt letterlijk één op één vertalen. Waar bij, de een, uh, bij een stuk muziek uh, kabbelende bergbeekjes hoort... ik zeg maar wat, uh, mm -hmm. ervaart iemand anders wat weer totaal anders. Ja. Um, dus dat, dat heeft altijd iets subjectiefs wel. Maar, maar toch, uh, ja, vond ik daar wel uh, op een bepaalde manier... wel, uh, wel aanknopingspunten uh, in uh, die, die ik in mijn requiem wou gebruiken. Eigenlijk uh, zijn, zijn schilderijen worden niet zelden bevolkt... door nogal uh, ja, een enorme mensenmenigte... die om iets of iemand uh, samen drinkt. Die, die kruisgang uh, is, is, een, uh, is een heel bekend schilderij. Uh, wat dat aangaat, dat, in dat hangt, in hangt ja. al en Dat is, ja, dat is een... een, een, een uh, ja, Jezus torst zijn kruis uh, en daaromheen een, een enorme... Menigte mensen, Romeinse soldaten en allemaal rare mensen met, met hoekige middeleeuwse koppen. Mm -hmm. en, en, maar het heeft toch een beetje die staat van totale chaos. Een beetje een soort van, uh, nou ja, als je het naar vandaag vertaalt: een begrafenis op de zeg maar Dat, ja, ja, ja, ja. dat al dat volk. Gewoon helemaal buiten zinnen is en op straat. Zeg maar. En dat is dan wat jij ziet, hoort. Je nou verbeelden. ja, dat, dat, dat zie je op dat schilderij De Kruishang heel, heel sterk. En, en daar had ik, ik. Ik wou dat stuk eigenlijk dus beginnen met, met ja, mensen. Dat, dat, het, het koor, wat heel erg door elkaar heen roept. in allerlei mm -hmm. lagen en allerlei uh, stemmingen, gemoedstoestanden. Uh, dat allemaal, dus uh, ja, requiem, requiem eternam. Geef ons even gerust. En dat, dat, dat, ja, dat escaleert en dat, dat, dat, dat dijkt weer uit, totdat op het laatst nog een paar stemmen dat fluisteren. Requiem. En daar had ik, nou ja, dat, dat, dat schilderij, die menigte, dat was zeg maar een soort van klankbord. Was dat. Ja, daar, daar ja heb dat, ik dat was wel het uitgangspunt. Dat was dan het ja. uitgangspunt, ja. We gaan gelijk maar even luisteren, oh ja. want we kunnen een aantal fragmenten laten horen. Het Zangtoes, wil je daar van tevoren iets over zeggen? Eh. Um, ja, misschien even heel in het kort is ja. dat. dat is, uiteindelijk is het dat stuk is, bestaat uit negen delen. En ik heb daar die tekst, de, de oorspronkelijke requiem teksten voor gebruikt, maar eigenlijk alleen maar fragmenten ervan. Zodat mm -hmm. er een soort ruïnenlandschap is uh, ontstaan. Maar wel de klassieke opbouw hè, van het requiem. Ongeveer bijna ja. helemaal is die, is die volgorde wel uh, gehandhaafd. En uiteindelijk zag ik het zelf dus meer als een, uh, nou ja, als een, een, een, een drama over de sterfelijkheid van de mens. En het sanctus daarin um, is eigenlijk, zie ik dat als een soort uh, nou ja, afscheid aan alles wat mooi is aan de wereld. Alles wat, nou ja, wat, je, wat je dierbaar was aan het leven. Dat, uh, bedoel, heilig is natuurlijk een ja, zeer rekbaar begrip. Mm -hmm. Wat is nou precies heilig? En tegelijkertijd heeft iedereen wel een bepaald gevoel van, nou ja, dat is heilig voor mij. En nou ja, daar gaat dat dus eigenlijk over. Mooie introductie. Dank. Ja, een, een fragment ah, laten worden okay, horen. Ja, ja. Thomas uh, Olimans hè, hoorden we met het Nederlandse uh, Kamerkoor. Um, Rob Zuidam, de componist. Uh, dit was dus begin november in de Sint-Janskathedraal ja. te horen, wereldpremière en vanavond uh, op Nederland 2 uh, te zien. Je hebt je, uh, vertelde je net, aan de klassieke tekst gehouden. Wel ingekort, maar uh, uh, verder echt het, uh, het requiem uh, aangehouden. Maar in de accenten ben je uh, heel tegengesteld te werk gegaan. Toch? Daar zitten een paar uitschieters. Ja, omdat ik natuurlijk ook... Uh, nou ja, ik probeer het dan te benaderen als, als zo'n zo stuk als geheel. Wat levert dat op? Als, als een, uh, je, hebt dan, je krijgt dan een soort mozaïek van die verschillende delen. Um, en, en ik ja toch. Daar, daar, daar moeten contrasten tussen bestaan, vind ik. Het uh, is mm -hmm. dus, ja negen keer hetzelfde. Dat, dat, is... dat willen we niet. Nee. nee. <laughs> um, tenzij het heel erg leuk. Ja. Maar um, zoveel vertrouwen heb ik dan in mezelf uh, ook weer niet. Toch ook weer niet. <laughs> um, dus dat, dat ontstaat daar dan ook wel uit. Ik bedoel, dit is dan meer. Uh, nou ja, wat ik zei, dat, dat, dat bezingt heel erg eigenlijk alles wat, wat er, dat, alles wat er is aan schoonheid in de wereld. En waar je dan, nou ja, helaas van pindakaas afscheid van mm. moet nemen. Um, dat zou ik dan weer niet zo zeggen in dit geval. Ja, maar... <laughs> nou ja, je kunt daar zo... Dat, is, dat vind ik dan weer het mooie van deze thematiek, zeg maar. Mm. Je kunt daar zo dramatisch of ondramatisch over doen als je maar wilt. Het, blijft, het is en blijft onvermijdelijk. Mm. Dus dat, dat is een... Uh, uh, nou ja, iets wat je, wat, wat je, ja, ga, denk ik gaandeweg, het leven ook pas duidelijk wordt als je, als, als kind heb je daar echt werkelijk geen, uh, uh, geen besef van. Nou, als je, je zo tegen de vijftig loopt. Ja, precies, dan, dan, nou ja, dan, begin je, dan, dan begin je toch te beseffen van je, ja, dit feest gaat niet eeuwig duren. Nee. Dat vroeg ik me overigens wel af, want dit is dan een reekfilm voor iemand, een historische figuur. Zou je een requiem kunnen schrijven voor iemand die jou heel dierbaar is? Die jou heel, die heel dichtbij staat? Ja, dat zou, dat, dat zou ik wel kunnen. Um, maar ik ben nooit echt iemand van, uh, uh, van heel erg in het moment, zeg maar. Ook als iemand die mij heel dierbaar is zou komen te overlijden. Dan, dan, dan zou niet het eerste zijn: van Kom, daar ga ik eens een, een leuk stukje muziek over maken. Of zo. Dat, dat moet dan eerst bezinken. Ik, ik, ben, ik ben daarin, uh, vind ik, wil je daar een beetje met echt een koel cool hoofd uh, iets mee, en een heet hoofd ook, mee, iets mee kunnen maken. Mm -hmm. dan, moet je, dan moet er ook weer even een bepaalde afstand zijn, denk ik. Waarmee je zegt dat je vrij analytisch te werk gaat. Nee, Eigenlijk helemaal niet, ik doe maar wat. <laughs> <laughs> maar, uh, dat begrijp ik dan weer niet, want dan zou je toch zeggen, als je intuïtief te werk gaat dat dat het moment is, toch? Ja, maar dat is hetzelfde als een e-mail schrijven... op het moment dat je iets hebt binnengekregen... waar je heel erg boos over bent... en iets terugschrijven en dan op die verzendknop sturen... moet je niet doen. Nee. Gewoon even uh, voor jezelf laten... even de kippen gaan voeren... en even voor jezelf niet laten je bezinken... Van wat, wat, wat, wat, wat irriteert mij hier nou zo aan? Waarom ben ik nou eigenlijk zo... Uh, kwaad hierover. En dat je dat dan... Uh, nou ja, dat je dat voor jezelf... een beetje dat dan een beetje analyseert. En dan de andere dag gewoon een hele coole zakelijke mail... terugschrijft van dit en dit en dit. Daar ben ik het niet mee eens en wel hierom. Heb je het wel eens gedaan? Gecomponeerd... Uh, voor iemand bij wie je emotioneel... heel erg betrokken was? Ja, ik heb dat... ik heb het al wel gedaan, maar ik, ik... vind niet dat dat noodzakelijkerwijs... tot heel veel betere dingen... Lijd. vind ik. Dat moet toch. Ergens is er ook iets gewoon puur in de muziek. Hoor ik je zelf. zelfs bijna zeggen: van dat is niet mijn beste compositie? Nee, ja, daar heb je gelijk in. Ja? <laughs> maar maar dat, dat, dat is ook helemaal niet iets. Uh, dat, ja, je, je, dus ook, ik sluit ook niet uit dat ik dat ooit nog eens wel ga doen. Mm -hmm. of zo, hè? Maar gewoon in zijn algemeenheid is dat niet. Uh, is, is dat denk ik toch een. een uh, de, uh, vind ik het wel belangrijk dat er ergens een moment van reflectie in zit. Hm. Uh, en. Uh, dan als ik, weet ik veel, ergens heel erg kwaad uh, over ben of iets dan, dan denk ik liever erover na van waarom ben ik nou eigenlijk zo kwaad dan dat ik daar meteen dan iets uh, dat, dat, dat het meteen gekanaliseerd moet worden we gaan nog even naar het WK handbal want de, uh, wat gebeurt er allemaal Richard van der Maan nou, er gebeurt niet zo heel veel goeds aan de kant van het Nederlands team. We spelen nog een halve minuut in Belgrado. Achtste finales WK in Servië. En Brazilië scoort opnieuw in de laatste seconde. Dus zo ongeveer van deze wedstrijd. Want het is bijna afgelopen. Nederland staat achter met 29, 23. Een verschil dus van 6. En de conclusie is dus dat Nederland morgen weer in het vliegtuig zit. Terug naar Nederland. En dat het toernooi teleurstellend is verlopen. Want in de pool verloor Nederland ook al drie wedstrijden. Tegen sterke tegenstanders dat wel. Maar in dit duel had er toch duidelijk meer in gezeten. Nederland heeft veel fouten gemaakt. Is nooit echt lekker in de wedstrijd geweest. En nu is het dan echt helemaal voorbij. En is de eindstand van dit duel 29-23. De frustraties namen in de laatste 5-6 minuten toe. Je zag het aan de lichaamstaal. Nederland heeft vandaag in de achtste finales. In het duel waarin het moest gebeuren. een teleurstellende prestatie geleverd. Bijna niemand zat echt in de wedstrijd. En dus is de conclusie dat het toernooi hier in Belgrado voor Nederland is mislukt. Nederland ligt eruit. ABB Verkeersinformatie. Hij is voorbij de avond spits. Maar de A9 is wel dicht van Amstelveen naar Alkmaar. Er is daar een ongeluk gebeurd tussen een automobilist en een motorrijder. Tussen het Rotterpolderplein en knooppunt Velsen. Er volgt ook een politieonderzoek. Dus de afsluiting gaat waarschijnlijk wel even duren. Omrijden dat kan richting Alkmaar via de A4, de A10 en de A8. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem. Die was ook een tijdje dicht na een ongeluk bij Ravenstein. De rijbaan is weer vrij. Er staat nu nog 5 kilometer file. En dan, bent, en dan bent u nu weer helemaal terug bij Kunststof. En wel met uh, Rob Zuidam, componist. We spreken over het requiem dat hij componeerde voor uh, Jeroen Bos, de grote schilder. 500 jaar geleden leefde die opdracht uh, van uh, ja, de, stichting de stichting Bos 500, uh, Bos 500 jaar. En um, we hadden het net over uitschieters. Dus het klassieke requiem, maar dan natuurlijk wel met de accenten van de componisten uh, op Zuidam. De elektrische viool. Ah ja. Is toch een van die uitschieters? Ja, ja. Een van die accenten. Uh, dat is in, in dit stuk is, is uh, zij, Monica uh, Gemino, die dat speelt, uh, is, is, is uh, ja, de dalt. Zij speelt de Dies Irae uh, op, op elektrische viool... Uh, en ze op... gaat bijna op het altaar staan? Ja. ja. Uh, en... Waren er nog mensen geschokt eigenlijk? Volgens mij niet. Nee. Ze zagen, je zag dat toch ook aankomen? Dat, dat, ja. Ja. ja, dan komt die dood. En die gaat dan op het altaar met een elektrische viool. Ja. Uh, nou ja, dat leek mij dus wel... Uh, dat leek mij wel uh, toepasselijk. En uh, ja, ja, God, toch ergens iets van onverwachts moet erin zitten. Dat heeft de dood <laughs> toch. Uh. Spectaculair. Laten we even luisteren. Okay. Dan. Dankjewel. Ja, echt prachtig. Monica Germino op de elektrische viol. Ja, dat is heel mooi. Echt genoten ja. van Louis Andriessen. Um, ken je Steve Vai ook? Ja, van naam. Ja. Heavy metal gitarist. Ja. is ook met uh, twee elektrische violen op het podium op ah, dit moment. Ah, twee zelfs. Ah, ja, okay. twee. Maar um, hier hoor je ook wel jouw verleden in de punkbeweging, toch? Een beetje wel, een beetje wel. Uh, om, nou ja, ik had zoiets van die dood, dat moet een robuust geluid zijn. En, en, en later komt ze ook nog een keertje terug in het Anjus in het Day. Mm -hmm. En dan zit het mooi meteen, dat Anjus dat Day, dat wordt gezongen door een countertenor. En dat heeft de begeleiding van een harp, Dat wordt een beetje zo bij getokkeld. En dan dacht hij van, dat, dat is het goede punt waar ze er nog een keer, uh, nog een keer in moet, uh, in het stuk moet voorkomen. Um, maar dat, uh, ja, dat, dat was... Ik had wel de, de behoefte om dat gewoon het hele, het hele klankspectrum, zeg maar, om dat een beetje te, te verbreden. En, en om nou ja, die aanwezigheid van die dood. Of daar staat ze als een soort van magere hein. Uh, uh, die, die... Verpakt als vamp? Ja, toch? Ja. Uh, Jij daar... maakt ze nu een magere hein? Nou ja, van in, met de man uh -huh. met de zijs. Ja. Uh, ja, je moet altijd zo uitkijken wat je zegt. Ja, <laughs> precies, hoe helemaal... je het wat weet. <laughs> Kijkt een vanavond. Ik bedoelde, hij bedoelt het goed. Ja. <laughs> um, maar uh, ja, dus daar... daar uh, dat is dan toch ook wel iets van een, van een soort theatraal effect... Wat ik, waar ik dan ook wel naar zoek. Um, en, en dus, nou ja, zoals ik al zei... Ik probeer dat, die, dat, die, dat al die verschillende delen... dat dat als een soort dat dat met z'n allen bij elkaar ook een soort, een soort van verhaal... of iets van een dramatische boog, dat dat, dat daarin komt. Het is natuurlijk weer heel anders dan bij een opera. Want er zit niet echt een verhaal in een requiem. Dat was wel een beetje puzzelen. Maar, uh, maar wat moet het dan toch worden? Als je zegt het is een beetje puzzelen. Het, het is geen verhaal, maar het moet natuurlijk wel één geheel zijn. Wat, ja, uh, nou ja dan Is dat, moet dat de, dan de sfeer? Of? Ja, en ook verschillende elementen van uh, nou ja, de Angst voor de Dood, het, het, uh, uh, wat, wat er door, door, uh, door de Alt en de Sopraan uh, gezongen wordt, uh, de, het, uh, het Libera Mee onder andere, dat snakt heel erg naar een soort van bevrijding en verlossing. Um, daar, die, die, dat, dat ieder stuk, dat, dat zangtoets wat we daarvoor hoorden, dat nou ja, dat was. Concentreerde zich heel erg op, op schoonheid. Van al die stukken moeten daar toch weer andere aspecten van aan het, aan het licht brengen. Je bent echt de componist van, van de stemmen, hè? de vocale geluiden. Wat vrij uitzonderlijk is, want in de eigen tijdsmuziek wordt er niet zo heel veel uh, gecomponeerd voor, voor stemmen. Ja. En hier schijnt, hoorde ik uh, thuis ook alles. Uh, in te zingen of voor te zingen. Ik zing het in ieder geval door. In ieder geval. Als ik, als klinkt ik voor, dat dan een voor... beetje? Wat... Nee, dat klinkt nergens naar maar daar moet ik ook op de buiten. <laughs> <laughs> dat, dat, dan kan ik dat soort dingen onge, ongestoord, ongegeneerd doen. Ik hou ook, daarom hou ik van wat autorijden. Vind je een van 14 daarvan. Hè. Nou, die zit, dat is een lekker groot huis en zo, die zit buiten gehoorsafstand. Ik hou ook van autorijden, vind ik leuk, want dan kan ik opera draaien en meezingen. En dat, dat, ja, dat, anders ben ik daar toch veel te beschroomd voor en zo. Maar dat is in principe wel iets wat, wat, wat ik ook natuurlijk wel heb voor, als ik voor, uh, voor muzikanten schrijf. Ik probeer wel vanuit een violist te denken, terwijl ik zelf dus uh, voor geen meter, uh, Nog niet eens een centimeter, viool speel. Wat wat kan je eigenlijk wel? Ik bedoel uh, piano, ja. piano en en uh, uh, ja dingen als uh, elektrische gitaar uh, en dat daar, daar heb ik mij vroeger dat is dan nog klaamt. dat punkverleend. Ja, dat maar dat daar moet je niet echt dat bo boven kampvuurniveau zeg maar. Komt dat niet echt uh, heel erg uit. Dus maar piano spelen, dat kan ik uh, aardig. Ik ben mm -hmm. geen Polini of zo, hè, maar, maar uh, ik kan wel vrij aardig de boel bij elkaar haken. En en um, ja, ik wil ook altijd wel gewoon weten hoe, iets, hoe, iets, uh, hoe, hoe die muziek fysiek aanvoelt om het te doen. Ook al, zoals gezegd, speel ik dus een, uh, geen trompet of wat dan ook. Ja, maar uh, wat bedoel je daarmee? Wie, nou, dat je, dat je uh, ik probeer die muziek te maken uh, uh, vanuit het geheel, vanuit, de, vanuit uh -huh. de muziek zelf. Maar ik probeer ook te denken van wat er... Uh, nou ja, goed, je bent een trompetist en je hebt die partij, die krijg je voor je neus van wat... Wat Zie je dan? En wat, wat, wat denk je dat je. Is dat een beetje helder wat je, wat je moet doen? En dat ligt natuurlijk bij. Want, want de muzikant. Maar hoe dat, die fysiek aanvoelt, zeg je. Ja, nou ja, gewoon hoe die muziek, hoe die muziek voelt, wat dat bij je teweeg brengt, mm. zeg maar. En, en dat, dat heb je met, met, met uh, muzikanten al, maar met zangers is dat natuurlijk nog veel sterker. Die staan daar toch eigenlijk min of meer in hun blote reet op het podium. In de zin van die staan daar gewoon als zichzelf. Zichzelf als instrument. En nou ja, ik wil zelfs. Ik, ik zoek graag wel uh, de, de, de, de rare dingen en de moeilijkheden wel op en zo. Maar ik ben me er wel altijd van bewust van... ja, dan moet iemand moet dat daar op een podium gaan staan doen namens jou. En, en dat en, moet niet lachwekkend zijn. Nee, dat om te beginnen al ja. niet. Maar, maar het moet ook, uh, ja, het moet kunnen. En het moet, het moet goed voelen. En, en um, men is er soms een beetje verbaasd over hoe makkelijk ik dingen verander... Uh, in de zin van, uh, van nou ja, als, die, als we die ene noot tussenuit halen, het loopt dan beter. Dan halen we die ene noot uit. Geen probleem. Er is geen van bovenaf opgelegd systeem dat, dat zegt van, ja, maar die ene noot, die moet er wel, die staat er wel, zeg maar. Laten we even naar jouw muze gaan. Katrien oh ja. Baart heet ze. Uh, uh, Vlaamse uh, sopraan. Uh, jong nog. Hoe heb je er ontdekt? Uh, met met, met een, uh, een auditie voor Raj Damour een paar jaar geleden. Een van je opera's? Ja. Ze is 4, 25 jaar? Ik weet het niet precies. Nou, ze is nog heel jong. Ja. We houden het daarop. En um, waarom viel je op er? Bedoel... Uh, nou, een hele, goede, een, een hele goede stem. Dat natuurlijk om te beginnen. En, en iemand die, die, uh, waarvan ik meteen zoiets had van die wil graag zingen. Die, die... Ik mag toch hopen dat ze dat allemaal graag willen, toch? Als je ja, maar, ja, maar soms staan mensen toch ook wel een beetje op het podium van. Oei, als het maar goed gaat. En, en um, dat zijn niet je beste ambassadrices, zeg maar. En, en, en daarnaast is ze, even, ze is van huis uit is een violist. Ze is gewoon een hele goede muzikant. Ze is waanzinnig precies. Uh, en. Uh, en, en heel, heel, uh, heel exact en heel trefzeker. Maar tegelijkertijd doet ze dat op een hele natuurlijke manier. Dus dat, nou ja, dat is waar ik daar... Uh... We gaan even naar haar luisteren. Okay. Je had het er net al even over Libera mee. Ah, oké. Okay. Je zou toch ook kunnen zeggen dat er sprake is van een zeer oude ziel als je dit hoort. 25 jaar. Katrien Baart. Ja, ja. Iemand die dat was ook wel een van de dingen dat, dat vergat ik net eigenlijk een beetje te zeggen ook van dat dat ze gewoon heel erg mijn mijn muziek goed aanvoelt. Ik hoef daar gewoon helemaal weinig of niks over te zeggen van. Uh, nou ja, waar het over waar het over gaat of wat de bedoeling is. Dus Want dat... zij zong ook uh, Johanna de waanzinnige en. Ja. Suster Bertkin uh, is eigenlijk. Dat, dat, dat, dat zou eigenlijk zou dat eerst een andere zangeres doen. Wie dan? Uh, dat doet er even niet toe. En, en, was dat Henneken? Uh, nee, nee, nee. Oh. Dat, dat, maar daar, daar, uh, die, die cancelde op het laatste ja. moment. Daarom doet dat er even niet toe. Oké. Okay. Uh, en, uh, en dat was dus, ja, een, een week of drie, vier voor de première van Suster Bertkin. En uh, toen was dus een beetje, zat iedereen met zijn handen in, in het haar en zo. En ik ook, en ik, nou ja, daarvoor had ik haar dus die, op, die, op die auditie voor Raj Moer gehoord. En ik heb haar gewoon gebeld en ik heb haar de, de, de, de partituur opgestuurd... Eh, van nou ja, kijken naar, als je zegt van nou, maar dat lukt niet in zo'n korte tijd... dan heb ik daar alle begrip voor. <lacht> en, en, maar als je nee zegt, dan moet ik het cancelen gewoon, want dan, dan houdt alles op. En toen heeft ze het gedaan. En toen heeft ze dat gedaan en dan heeft ze, dat heeft ze echt ongelooflijk goed gedaan... Um, dus daar was dat er... gaat over die kluizenares, hè? Ja, die, precies. Zichzelf, ja. Die ingemetseld Inge, werd, ja, toch? Ja. Gruwelijk verhaal. Nou, ja, ik weet niet, dat is, geen, ja, ik weet, is dat een gruwelijk verhaal? Jezelf laten inmetselen? Ja, maar ze deed dat vrijwillig. Ja, nou ja. Um, ja, het is natuurlijk... Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Van een, een eerste, een eerste, op het eerste gezicht lijkt dat wel een heel gruwelijk verhaal. Maar het is ook iets van een... een uh, um, het heeft ook wel heel veel mooie kanten, vind ik. Van, ja, ze wil zich voor die wereld afsluiten... maar dat doet ze dan op, op, ja, op een iets wat extremer manier... dan bij dan, dan dat gemiddeld gewend zijn. Een mooi verhaal zie ik in je ogen. Niks ja. gruwelijks aan. Nee, nou, nou ja, goed, het zijn natuurlijk... Uh, het, het gruwelijk zou zijn als, als ze door, weet ik veel... een boze echtgenoot of een vader uh, was ingemetseld of zo... Maar, ik vind het zelf geen gruwelijk verhaal dat ze daar zelf voor gekozen hm. heeft. En dat, dat, dat is natuurlijk wel een opmerkelijke keuze. Dat is het minste wat je ervan kunt zeggen. Um, wat wel mooi is. Want ik ben bezig ook met de fragmenten. Ik denk, dit willen we nog laten horen en dat nog. Maar nog even over. Um... Uh, uh, Katrien Baart. Zij zegt, want jij zei het, al, zij voelt mijn muziek ook heel goed aan. En ze zegt daarover, we spraken haar... Zijn muziek, zijn muziek spreekt mij heel direct en op een heel emotionele manier aan, zegt ze. Het gaat heel diep. Om de rol te doorgronden moet je graven bij jezelf. En dan voel je die emotie. En dan noemt ze inderdaad uh, zuster Bertken als, uh, als, als voorbeeld. Mm. Maar waar zit hem dat dan in? Heb je daar... Heb, Merk je dat ook in het gewone contact? Of is dat echt op muzikaal vlak? Nee, dat is, dat dat het dan is iets heel, heel geks. Dat, dat bestaat alleen in de muziek, ja? zeg maar. Ja. Uh, en en uh, we zien elkaar zo af en toe. We mogen elkaar heel erg graag. Mm -hmm. uh, maar, maar dat is juist in, in een, raar soort, een, een raar soort... iets, iets muzikaals is dat. En, en dat is iets waar je... Uh, wat, wat ik ogenblikkelijk hoorde... en wat zij op een bepaalde manier ook... meteen ervaren en ook... Dat, want ik, dat was dus die eerste repetitie van Susterberg. en dat was in, in december 2010 was dat. Ja. Um, nou ja, dat was dan eerst nog een beetje zo. Uh, kwam ze daar een beetje. In de eerste kwartier een beetje schuchter en een beetje uh, kijken. en en toen begon ze eigenlijk te zingen maar je merkte niet alleen van dat, dat, dat zij loskwam maar dus het hele ensemble had dat oh, ja. meteen in de gaten van hier gebeurt iets en, en toen begon dus ook die, die muziek die begon ook daar, daar, daar, daar, daar kwam iets magisch uit voort. Dat is dan toch wel en echt dat is heel erg mooi ja, ja. en dat is gewoon ja bedoel uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, je, goede zangeressen gelukkig zijn er uh, best veel maar, maar waar je dus meemaakt dat, dat het op zo'n manier klikt. Dat het nog net Iets verder. Op, zo heel, op een heel eenvoudige manier, maar dat het ontzettend diep gaat, dat maak je niet vaak mee. Um, we, we spraken ook nog uh, Elena Rasker, de Alt, en uh, die in het requium ook zingt. En zij zegt: Want je zei het ook, hè, Van. Uh, Um, of uh, hoe je op een emotionele manier die stem kan benaderen. Mm -hmm. En uh, ook heel erg rekening houdt met dat lichaam. En zij onderschrijft dat ze zegt, hij schrijft heel goede muziek voor stemmen... omdat hij de stem zo goed begrijpt. Hij voelt heel goed aan wat bij je past, bij wat je voelt... en bij wat bij je lijf past. Hij maakt de zang heel menselijk. Er zit een mens achter wat je zingt en dat is zo specifiek voor hem. Maar dat lichaam, hoe werkt dat dan? Is dat hetzelfde als wat je net omschreef met, met, met het instrument? Dat je dan ziet, oké, okay, dat is... Ja, hoe werkt dat? dat is, eigenlijk is dat een mysterie ook voor mij, hoor. Uh, uh, uh, dat is In de zin van, uh, ik merk dat het werkt. Mm -hmm. uh, en op, op, laten we zeggen, op, op basis van dingen die ik in het verleden heb, heb gedaan... En, heb, uh, en, en wat ik daarvan heb geleerd. Maar hoe dat nou heel erg precies werkt, ook niet bij mezelf van... van uh, op een, o, opeens lees ik een tekst waarvan ik denk van, hier kan ik wel mee. Um, waarbij dat lang niet altijd zo heel erg voor de hand liggend is uh, om, om dat zomaar 1, 2, 3 te gaan zingen. Nee, um, bijvoorbeeld wat je hebt gedaan in het requiem. En uh, Elena uh, Rasker was de klos. Ja. Ze moest stotterend het Kiriër gaan zingen. Ja. Wat was daar de nou, achterliggende gedachte bij? Dat was eigenlijk ook omdat, omdat dus, nou ja, tussen al die, die, die, die mensen die die schilderijen van Jeroen Bos bevolken. daar zitten ook nog wel wat gemankeerde types tussen en zo. Ik had het al over hoekige middeleeuwse koppen en zo. En da daar, uh, daar lopen ook van alles rond dat gewoon zichtbaar kerenwiet is. En daar en, en, en, nou wil ik natuurlijk niet. Uh, nee, hebben dat mensen die stotteren. Uh, ook Kierwiet, afijn, bij mijn excuses bij deze al. Maar. Um, maar toch is het... Daar moet een van die vier solisten in dat kierje. Um, die, die, die, die moeten alle vier hebben ze daar heel erg een, een, een, een heel erg karakter eigen karakter uh, de, de, de countertenor is echt het, het braafste jongetje van de klas uh, als ik het nou maar lief aan mama vraag dan krijg ik vanzelf wel een koekje uh, en, en, en, en Thomas die, die, die, die begint van ze zeggen alsmaar Kirië. ze roepen maar om die heer en die komt maar niet mm -hmm. um, en, en dus Thomas die begint zoals een bariton heel, heel mooi en beleefd en die wordt gaande wordt die gewoon boos en, en Helena, die kan dan niet uit de woorden komen. Uh, en, en, en die gaat stotteren. En dat komt er allemaal moeizaam uit. Nou, en bedoeld... dat klinkt dan ongeveer zo: Ach, okay. stotterend. Diep, diep. Ja, het is prachtig. Dankjewel. En uh, Rijnbert de Leeuw uh, spraken we nog, nog over jouw werk. En hij zei, als hij voor stemmers muziek schrijft... dan heeft het magie. Nou, dat, dat is, is heel fijn mooi om te horen. Te horen. Ja, ja maar dat is het toch. Het is iets Maar Hoe luister je jezelf eigenlijk naar? Als je dan met afstand nu hier uh, in de studio... die uh, niet echt vertrouwd is... Nou... Ja... Uh, dat is heel erg wisselend hoor. Soms vind ik het wel oké okay, en soms vind ik, ik vind er ook niks er ook niks aan. Wou je dat nou zeggen? Ja. Ja, ja, ja. ja. En uh, nou ja, dat is, dat is een goede. Grappig. Dan vind je er echt niks aan. Ja. ja. Um, en dan werkt het gewoon niet op dat moment. Um, uh, en. Uh, ja, ik, ik weet het niet, ik vind dat ook niet zo, ik vind niet zo heel erg problematisch. Ook. Uh, dus het is de bedoeling dat andere <lacht> mensen het luisteren. Uh, maar uh, uh, ik, dan is het ook weer uh, dat ik denk vaak ook van, ja, niet onaardig, maar. En dat is dan weer fijn om mee te nemen naar dingen die. Uh, dat ik, ergens denk ik wel dat ik het wel kan, maar uh, dan denk ik van, nou, dat komt dan nog, zeg maar. Hmm. Dan, dan, dan blijf je een beetje bezig. Er zit nog iets maar dat het dat... is ook heel erg zijn om dan thuis maar de godganse dag naar je eigen muziek te gaan zitten luisteren. Nee, dat kan, dat toch kan ook niet. niet. Nee. Dat, dat, uh, nee. Dus ja. Er is nog één ding wat ik heel graag even wil laten horen ook. Uh, en dan moeten ze vanavond allemaal maar gaan kijken. Uh, In paradisum. En daar hoor je dan plotseling uh, het koor. dat... De, uh, uh, ja, het is volgens mij gewoon een reggae ritme. Ja, ja, ja. Dat was een beetje een... een uh, dat is ook aan de, de visioenen van het hiernamaals... Uh, uh, op het hiernamaals van, van Bos en Schilderij... Uh, waren dus ja, uh, geesten, net gestorven mensen... zo langzaam in een soort koker... een, een, een witte tunnel gaan ze in. Uh, en uh, die zweven zo langzaam naar boven. Mm -hmm. En als je goed kijkt, zie je dat er ook al, hen tegemoet komt... er al een hele schare van engelen die ze dan meeneemt richting het paradijs... Um... En, nou ja, denk dan jij ik, aan het paradijs, dan, dan denk jij van, aan een reggae-ritme. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat voor muziek zou daar klinken, zeg maar. En dat was ook met een, een, van, de, een van de weinige plekken. Nou ja, dat Dies Ire voor die Violectra. Dat is ook op, op, op het, de Gregoriaanse melodie van dat Dies Ire thema. Mm -hmm. is, dat, is dat geënt. En, dat is, en in Paradisum is de enige plek waar ik dus gewoon letterlijk uit, uit de, de, het Gregoriaans put. En ik was... Ik was dus bezig met die, met die melodie zingen en op de piano spelen. En toen hoorde ik dus gewoon ineens van... Oh, maar je kan hier ook een heel suave ritmetje onder doen. En dan krijgt het ineens een totaal andere, andere betekenis. Even uh, luisteren. Ja, heel goed. Heeft in paradijs nog nooit geklonken op? Oh, nou ja. ja. <laughs> het, is, uh, uh, het zijn ook dingen waarvan ik dan denk: van, moet ik dat nou eigenlijk wel doen? Is dat niet? Het kan ook vreselijk stom zijn, zeg maar. Uh, uh, maar dat zijn op een bepaalde manier zijn dat altijd wel dingen die ik, uh, die ik, die ik opzoek. Uh, uh, laten we zeggen, de, de, de, de grens tussen tussen fascinerend en en, en strontvervelend is dat het dus een heel dun vlak is. Ja, dat. en doodeng dus en doodeng. Doen. Daarom en, noemde ik net ook de term lachwekkend, weet je, voordat je het weet is een stotterende Ja. Ja, precies. En, dus dan dan moet, dan moet je daar en dat blijft altijd wel iets van een van een van een, een waagstuk in zich houden in de zin van ja, dat kan ook gewoon zijn dat, dat iedereen zoiets heeft inclusief mezelf van, van ja, wat moeten we hier nou eigenlijk mee? Nee. Uh, maar dan, als ik daar toch genoeg innerlijke overtuiging. Uh, bij heb, dan heb ik zoiets van nou, we doen het gewoon en dat ook gaan wat gaan ze dus doen in de je je ja. <laughs> ja. maar, de spanning moet er dus zijn. Nog even ja. die kippen voeren en laat ze nog maar even ja. wachten. Dan komt er toch iets van Rob Zuidam. Ja. ja, ja. Wat komt er op die tegel te staan? Rob Zuidam, um, ik weet het niet. Ik, ik denk dat ik ze eeuwige rust ga geven. Eeuwige rust, dona is requiem. Ja, en dan komen we vanzelf in dat paradiesum, toch? Dan komt het van al allemaal vanzelf dik in orde. Dat denk ik ook. Dankjewel Rob Zuidam. Zo dadelijk allemaal gaan kijken of zo dadelijk duurt nog even rond middernacht. 5 voor 12 heel op Nederland 2, het requiem bij NTR Podium. Het requiem voor Jeronimus Bos, compositie van uh, Rob Zuidam. En zo dadelijk kunt u op deze zender gaan luisteren naar twee dingen. Margreet Rijntjes spreekt met Kees Brederveld, scheidend directeur van het Rode Kruis. Hij is net terug uit de Palestijnse gebieden en hij komt vertellen over zijn afgelopen jaar. En Rob Zuidam gaat weer terug naar het buiten. Ja, dat de buiten. De buiten. De buiten. Wat is dan ook alweer de buiten? Dat is... De buiten. De buiten. De, de... Het is gewoon, gewoon de huis. buiten. Geen... Nee, ga je gaat gewoon naar, naar huis. huis. Lekker naar het Vlaamse platteland. Dank je wel, Rob Het was nog waar genoeg. Dank meneer Zuidam, dit was aflevering 2746. De wereld draait door... Jawel, morgen praten wij met emeritus hoogleraar... en telegraafcolumnist Bob Smalhout... over zijn boek Nederland is gek geworden. Tot dan. Radio 1 hey. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.